De Britse politie heeft een man gevonden die vorige week na zijn vrijlating uit de gevangenis direct drie mensen neerschoot. Het waren zijn ex, haar nieuwe vriend en een politieman. De verdachte Raoul Moat werd om acht uur vanavond klemgereden in het noorden van Engeland. Wordt nog steeds onderhandeld. De verdachte houdt volgens getuigen een vuurwapen tegen zijn nek. De politie wil hem levend in handen krijgen. De president van Turkmenistan zet de deur op een keer voor een vrije pers. Tot nu zijn er in de vroegere Sovjet-Republiek alleen staatsmedia, maar president Berdy Mohamedov wil daar verandering in brengen. En ook overweegt hij meer partijen toe te staan en zijn land open te stellen voor de buitenwereld. Berdy Mohamedov volgde in 2006 president Niyazov op, die het land 21 jaar met strenge hand heeft geleid. De hitte dreigt problemen te veroorzaken voor de energiebedrijven. Als het nog warmer wordt, mogen die hun koelwater niet meer lozen in rivieren. Netbeheerder Tennet houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Door de hitte zijn er ook zorgen over het drinkwater. Er wordt veel meer gebruikt dan verwacht. En dat kan leiden tot wisselende druk in het leidingnet. Vitens roept mensen op het drinkwatergebruik meer over de dag te verspreiden. Het weer: plaatselijk kans op een onweersbui. Vannacht koelt het langzaam af tot een graad of 18. Dit weekend zonnig en warm, met later op de dag kans op onweer. Het wordt 25 tot 33 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. met nu de nacht. va bene, si tu la parla pietà americano, quando sa fa l'amore sotto la luna, come davvero non cavediai lo più papà l'americano in this Verandert je leven ingrijpend? Daarom investeert het Reumafonds volop in wetenschappelijk onderzoek. Steun onze strijd. Kijk op Reumafonds.nl. Belever het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. Zie Text TV op kanaal 45. 45. <tie>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 De stijger komt van Paljas Jeruzalem.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 Stijg verklonken van Pallias Jeruzalem.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 Op elke steiger klonk een weer, Van Paljas of Jeruzalem. Hilvers en drie stond nog meer. maar iederal zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een weer, Van Paljas Jeruzalem. The treble in the bass, I feel free enough to party high. This dress won't go to waste. Feels like I own the place. Yeah. PMP to be the boss. You see the way these people stay. I'm watching how I flip. The. Make these people move You know I need some room To do what I do So I'm about to act a fool To the like lights From